Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er een vaccinatieplicht in Duitsland? De Duitse regering ziet dat het liefst. Ze willen een vaccinatieplicht vanaf volgend jaar februari. Al is het nog geen definitief besluit, zegt correspondent Charlotte Weijers. Want de deelstaten, de leiders van de deelstaten... en Merkel en Scholz gaan er niet alleen over. Dat is de bondstag die daarover moet stemmen, het Duitse parlement. Uh, dat gaat er ook over stemmen. Uh, maar toch is dit al een heel erg duidelijk signaal, hoor. Want Merkel zegt... Uh, ik had gehoopt dat dit niet nodig was, maar we zien een vaccinatiegat. De ziekenhuizen die moeten echt ontzien worden, want het loopt hier uit de hand. Dus ik ga in elk geval voorstemmen. Ook de opvolger van Merkel is voor de vaccinatieplicht. In Duitsland is nu, tot nu toe 69% van de inwoners volledig gevaccineerd. In Oostenrijk werd laatst al besloten dat daar vanaf februari volgend jaar een vaccinatieplicht geldt. Twee valse corona-check-apps sturen QR-codes door. Dat ontdekte NOS-tech-collega Joost Schellevis. Wat er met deze codes gebeurt, ja, dat, dat weten we simpelweg nog niet. De makers van de app hinderden wel op dat er een nieuwe functie aankomt in de app of dit hiermee te maken heeft. Ja, dat weten we niet, maar goed, dat gaan we binnenkort waarschijnlijk merken. Joost ontdekte ook nog een valse scanner-app waarbij alle gescande codes groen worden. Een flinke misser van een chirurg in Oostenrijk. Hij moest het linkerbeen van een man van 82 amputeren... maar haalde per ongeluk het rechterbeen weg. De chirurg heeft een boete van bijna 3000 euro gekregen. De operatie was dik een half jaar geleden. De patiënt is inmiddels overleden. De eerste oldtimers van een familie uit oud Beierland in Zuid-Holland zijn geveld. De hele familie werkte in de autobranche. En ze stalden de oude auto's waar ze ooit nog iets mee wilden in een loods... Volkswagenbusjes uit de jaren 80, oude kevers. De lood spelt uit met schatten voor autofanaten. Dat merkte ze. Deze auto is verkocht. En deze auto gaat naar, naar het Oostblok. Is, is de auto naartoe verkocht? We hebben zelfs biedingen gehad vanuit, uh, vanuit Taiwan om, om, om, een, om een idee te geven. De familie verkoopt de boel omdat ze geen tijd hebben om alles te onderhouden. Deze week is er nog een veiling. Het weer, ook vanavond en vannacht, kan er een buitje vallen. Het koelt af naar net iets onder nul. Het kan ook wat glad worden. Morgen bewolkt, regenachtig en een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A5 richting Amsterdam. Tussen op de Hoek en Knoppen Draasdorp is de vertraging een half uur. Daar is een auto gekanteld, één rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. CFM. Met nu de Muziek Boulevard.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het Groningse festival Eurosonic Noorderslag is ook in 2022 volledig online. Door de coronaregels is het volgende maand niet mogelijk om een fysieke editie te organiseren, zegt de organisatie. De hele maand december geldt de omgeving rond het AZ-stadion in Alkmaar als veiligheidsrisicogebied. Aanleiding zijn de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd AZ-NEC eind november. Toen kwamen tientallen fans het stadion binnen en sommigen bestormden het veld. In zes GGD-regio's helpen militairen vanaf vandaag bij het afnemen van coronatests. Volgende week worden ze naar verwachting in twaalf regio's ingezet. Het weer, vanavond en vannacht, is nog een bui mogelijk. Morgen eerst droog met wat zon, later bewolkingen en regen. Het wordt morgen een graad of zeven.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 En als je mij zegt waar, dan sta ik voor je klaar. Als je een probleem is, kom dan langs bij mij Al zien wij elkaar niet zo vaak Toen dus zal ik er zijn The night. Take Look for me And I'll do The same In kind Now tomorrow Seems so clear Whispers of 9. CFS.